de vereniging tegen de kwakzalverij heeft haar jaarlijkse prijs toegekend aan de Nederlandse vereniging kritisch prikken. De meester Kakadoresprijs is bestemd voor instellingen of personen die de kwakzalverij hebben bevorderd. Volgens de initiatiefnemers is kritisch prikken mede verantwoordelijk voor het mislukken van de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker voor meisjes. Kritisch prikken is helemaal niet kritisch zoals de naam suggereert, maar gewoon tegen vaccineren staat in het juryrapport. Op de Waal bij Nijmegen zijn vannacht twee schepen frontaal op elkaar gebotst. Een binnenvaarttanker en een containerschip. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is groot. Het voorschip van de tanker is voor een groot deel weggeslagen. Het schip kon doorvaren naar de haven van Weert, waar de lading wordt overgepompt. Het containerschip kon zijn reis naar Duitsland voortzetten en moet daar worden gerepareerd. De politie denkt dat slechte communicatie tussen de schepen mogelijk de oorzaak was van de botsing. In Nigeria zijn tientallen doden gevallen toen een tankwagen explodeerde. De tankauto kantelde door een kuil in de weg en verloor daarbij olie. Toen er een auto tegenop botste, volgde de explosie. Verscheidene auto's vlogen in brand, waaronder zes busjes vol passagiers. De autoriteiten denken dat er zeker 70 doden zijn. De wegen in Nigeria zitten vol kuilen en geulen. En vooral s'nachts gebeuren er veel ongelukken doordat auto's en andere voertuigen niet of nauwelijks licht aan hebben. Bij een brand tijdens een feest in Finland zijn vannacht vijf tieners om het leven gekomen. Negen andere bezoekers van het feest liggen in het ziekenhuis. Een aantal is zwaar gewond. Het houten huis waar het feest werd gehouden is volgens Finse media tot de grond toe afgebrand. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De brand was in de plaats Naantali, zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Helsinki.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 En we hebben natuurlijk uh, van alles wat uh, vandaag. Maar we hebben vandaag erg veel uh, autoraces. Want uh, de of finale races uh, zijn dit weekend op het uh, circuit. En dan schakelen we over naar uh, onze uh, racekenner bij uitstek Willem van Densen. Voetbal. Uh, de SV Zandvoort moet vanmiddag uit tegen HBOK. En dat is vast voor degene die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 I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good time, my friend. Yeah, yeah, I'm coming around again. Oh yeah, I've been thinking, reminiscing a better nights and better days in the repuse of memories i made i got a feeling within within it's coming around again it's coming around again we've been so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 Come and stir And all the good times on which we do game yeah.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 ...waarin de beslissingen gaan vallen over de kampioenschappen. Er zijn een aantal klassen, daar heeft die beslissing al gevallen... ...maar er zijn er ook klassen waar dat nog moet gaan gebeuren... ...en onder andere de klasse waar dat nog moet gaan gebeuren... ...dat is het dit jaar nieuw geïntroduceerde Dutch GT4-kampioenschap. Een klasse waar wel een groot kanshebber is... ...die al aardig op weg is richting titel... ...maar ja, je moet hem nog steeds binnenhalen voordat je hem hebt... ...en dat is Christian Frankerhuyck dan uh, gaan we even kijken ja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 kampioenskandidaat nummer 1, uh, Christian Frankerhout, die in een uh, Porsche rijdt. Die was daar in de snelste. Op de tweede plaats vinden we dan uh, Paul van Spelunteren, ja, ook een uh, Porsche. een van de grootste uh, Porsche dealers in Nederland is dat. En de derde vinden we dan toch een uh, Vreemde eend in de bijt, want we verwachten de drie poortjes op de eerste drie plaatsen vanmorgen. Dat is niet gelukt. Derde werd het Ricardo van Ende. Ricardo van Ende actief in een BMW M3 voor het team van Akers Motorsport. Ricardo probeerde het nog op slechts, maar dat bracht hem niet verder. Nee, want de baan is nat of. De baan was nou toen uh, tijdens de kwalificatie en uh, ja, hij uh, eindigde op een derde plaats. Ik was daar toch wel uh, tevreden mee, want wat tevoren zei hij van nou ja, er rijden drie Porsches mee en in de regen is het Porsche, Porsche, Porsche. En het maximale voor mij is, uh, een, is dan een uh, vierde plaats.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 Die zo dadelijk uh, gehouden gaat worden. en die uh, verreden gaat worden over ronden. en de start daarvan is om tien uh, voor half drie. Oké, okay, en uh, hebben we nog uh, zandvoorters. die uh, in de diverse klassen mee rijden. waar we extra op moeten letten? De, we hebben zeker z'n dus, uh, in uh, diverse klassen. Uh, onder andere Allard Kalf. Uh, die gaat uh, vanmiddag nog gestart uh, van in de Dutch GT4. Uh, Allard uh, is daarin actief in een uh, Mustang. Hij wist zich niet uh, echt goed uh, kwalificeren. Uh, hij kwalificeerde zich op de 21ste plaats. Nou ja, alle kans om uh, veel anderen te gaan inhalen. Dan kijken we ook uh, straks in de Formule uh, race uh, ...hebben we ook uh, Jan-Paul van Dongen uh, actief. Jan-Paul... Uh,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 kaart uh, her en der uh, ter beschikking uh, van mensen hebben uh, gesteld, dus ja mocht het weer morgen een beetje meespelen dan uh, is het toch wel kans dat we uh, goed gevulde duinen gaan krijgen oké okay, Willem, bedankt voor zover we komen straks weer uitgebreid je terug uh, live vanaf het circuit, bedankt voor deze update en uh, we bellen straks in met elkaar oké, okay, tot zacht we zijn meteen inderdaad meer uh, van Willem vanaf het circuitpark Zandvoort hey, waar jean van Dongen zal starten als tiende in de serie dit is Bluff, omarmen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 the children of the Trust.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 En zij zegt dat zal dan zometeen uh, op zijn fluitje gaan blazen om deze wedstrijd te doen beginnen. Een wedstrijd die voor Zandvoort ontzettend belangrijk is. Want Zandvoort uh, wil boven die meedraaien. En, en dat, uh, dan moet je hier gewoon punten pakken. En dat zal niet gemakkelijk worden. Het HBOK heeft zich versterkt uh, de afgelopen zomer. Zes andere spelers zijn erbij gekomen. Een nieuwe keeper, een nieuwe trainer is er gekomen. En dat, uh, en dat, uh, dat moet dan gaan lijken. Oké, okay, uh, SV Zandvoort geeft eigenlijk aan van. Je komt uit Zandvoort, maar HBOK, waar komt dat vandaan? Het is voor het eerst bij mij, maar wacht ja wacht even jongens, ik ben er, ik ga er al fijn, ik ga er zo fijn, even mijn radio afwaken. Ja godverdomme, zeik. rustig, rustig, rustig Joop. Oh Joop, neem ben je niet kwalijk. Geef je niet, Joop. Joop, HBOK, HBOK, waar staat dat voor? Het begon op klompen. Dat mag je nog een keer herhalen, want dit geloof ik gewoon niet. Het begon op klompen, ja, het is hier bij Zunderdorp en... Een gerucht ten noorden van Amsterdam, is gemeente Amsterdam. En uh, ja, die vereniging bestaat al heel lang. Of ze ooit op klompen gevoet hebben. Dat bestaat je altijd inderdaad. Maar hoe is de dat onderlinge ik niet, Maar uh, het was, uh, ik, uh, ik zal het toch eens een keertje vragen in de bestuurskamer Of dat inderdaad uh, of ooit met klompen gevoedeld hebben. Maar goed, uh, de rest is dus ondertussen van uh, start gegaan. Ik bedoel, ik niet minder de boarding mag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is voor de eerste keer. Uh, hij wil het. Nou, je moet hem maar. Het ja. pers mag normaal gesproken altijd binnen het boarding zijn. kan zich ook vrij bewegen. Maar deze scheidsrechter heeft de dat niet toe te staan. Goed, dat is, uh, uh, dus is voor Zandvoort een belangrijke wedstrijd. Zandvoort, uh, ik denk dat je blij mag zijn als je hier een punt meeneemt. En dat is dan, dan ben je, ik ben gewoon goed. Deze HBK is, uh, heeft één wedstrijd verloren, meen ik. En de rest gewonnen. Dus ja, dat is toch wel, uh, wel belangrijk. dan. Heb je een, uh, dus, heb je even, uh, wat ik op dit moment te melden heb, Anders uh, kan kan nog wel eens een corner meenemen. De, sta de stand. Stantwoord krijgt een corner. Ja. Op de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Max Aardenwerk. De, de luchtwacht van Zandvoort staat gereed op het seintje. Van Max, zullen ze gaan bewegen. Ja, daar gaat hij. Dan gaat de bal komen, hoog in de doelmond. Soms wordt het. Oh, die wordt van de lijn gehaald! Je wordt van de lijn gehaald door een verdediger! Het was een, een tikje van. Een tikje eigenlijk van. Bicha uh, Ormeño. Die, uh, die werd door de verdediger van de lijn afgehaald. En gevolg is nog wel weer opnieuw een corner. Maar ja, of het daar weer zo komt, is een tweede. Daar geloof ik niet in. Goed, de corner is genomen, inderdaad. HBOK kan uitverdedigen. En. Uh, doet dat.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 Graag Dat was je van eerst, dus vanaf HBOK, ergens boven Amsterdam. Straks in meer voetbal van, uh, vanaf daar. Ook gaan we natuurlijk kijken wat Jean-Paul Verdongen heeft gedaan in zijn uh, Formule Fort uh, race. Onze Zalforte. Dat is straks alles meer. Tijdens tot zaterdag. Dit eentje uit dit lijstje. Bekken dappere. Stop shaking.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 Vinden we Jeroen Slagheke terug. Jeroen Slagheke uh, maakt zijn debuut in de Formule Fort uh, tijdens dit weekend Slagheke uh, Een bekende naam uit de uh, Suzuki Swift Cup, waar hij ook nog actief is. Uh, hij kan dit weekend uh, de tweede plaats in het kampioenschap uh, daarvoor over in die cup. Maar hij neemt alvast een volschot op het uh, volgende seizoen. En uh, rijdt dit uh, finale raceweekend in de Formule Fort. En dat uh, doet hij erg goed. Alleen de start van hem was uh, slecht. En uh, ja, nu ziet hij als achter een ervaren rotters uh, Jan Paul van Drongen.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 is het uh, Rogier, Jonge uh, jongens met een vierde plaats, uh, de Deen uh, Niels Vesterkamp. Een ander die ook zijn debuut zou maken hier, uh, tijdens dit uh, Formule Fort weekend, is de kampioen uit de uh, Suzuki Swift Club. En dat is uh, Pieter Schorthorst. Pieter Schorthorst is er helaas niet bij. Start ook dit weekend niet in zijn uh, Suzuki Swift. Op tijdens een test, een uh, kleine twee weken terug hier, uh, ging hij er uh, met de Formule Fort uh, knetterhard af uh, in de maken. en uh, brak daar zijn enkel. Hij kan niet meer wachten dat hij weer in een autostap, maar voorlopig zit het uh, voor hem even niet in. Oké, okay, maar Leroy ligt uh, ruim voorop, heeft een uh, ruime, ja. voorsprong. Leroy, uh, stuurt, uh, ruime voorsprong. Leroy stuurt ruim voorsprong. Leroy enigszins uh, teleurgesteld dat uh, Melroy Heemskerk, de kampioen van Nederland en de Benelux uh, dit weekend in de Fort goed uh, laat schieten, want hij had zich graag gemeten um, uh, aan ja. Melroy Heemskerk.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 stevig vast Al die gezichten bekend maar beleefd of ik een vrede Stil in mij Ik heb nergens www.cfmzandvoort.nl